Dit is Renate Evers met het N.O.N.A.L. De Verenigde Staten hebben voor de tweede keer een luchtdropping uitgevoerd in Noord-Irak. Om humanitaire hulp te bieden zijn rond de Iraakse stad Sinjar 72 pakketten met voedsel en water afgeworpen. Eerder werd al bekend dat de Verenigde Staten ook twee nieuwe luchtaanvallen hebben uitgevoerd op troepen van ISIS rond de Koerdische stad Arbil. Leden van motorclubs die eruit willen stappen, kunnen hulp krijgen van de nationale politie, schrijft het AD. Zo kunnen de voormalige motorclubleden bijvoorbeeld een nieuw huis krijgen in een andere gemeente. In ruil daarvoor hoopt de politie informatie te krijgen over de doorgaans gesloten motorclubs. Treinreizigers krijgen de komende negen dagen bij Utrecht centraal te maken met vertragingen en omleidingen. Er rijden minder treinen en er moet vaker worden overgestapt. Op kortere trajecten worden bussen ingezet. Aan de noordkant van het station wordt ruim twee kilometers spoor vernieuwd. De werkzaamheden zijn in de zomer gepland omdat er dan minder reizigers zijn. In een ziekenhuis in Canada is een man met koorts en griepverschijnselen in quarantaine geplaatst. Hij heeft onlangs Nigeria bezocht. Een van de vier West-Afrikaanse landen waar het ebola-virus is vastgesteld. Volgens Canadese tv-zender gaat het om een voorzorgsmaatregel. Zo'n 60% van de patiënten met ebola overlijdt. Bij amateurclub Spakenburg is regelmatig doping gebruikt. Dat hebben twee spelers van de club verklaard in NRC Handelsblad. De doping werd gebruikt in het seizoen 2011-2012. Spakenburg werd dat jaar kampioen in de topklasse. De Nederlandse dopingautoriteit is een onderzoek gestart. Het weer, vanochtend eerst nog buien, later breekt vanuit het westen de zon door en in de middag is er bijna overal geregeld zon. Er In het noorden en noordoosten is een enkele bui mogelijk. Het wordt 22 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Tot zover de verkeersinformatie.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 ...is Zin in ZFM. ZFM. Met nu. Toebak leeft. Nou komt het. Ja, nou komt het. Nou komt het. Ja. Moet hij het wel doen. Ja. We gaan beginnen. Ja, Ik zeg, we gaan beginnen. We, zijn, we gaan beginnen. We Dit is Toebak leeft. Op ZFM Zandvoort. Goedemorgen, Jolande. Is, is Wilco dan wel weer terug? Want, uh... Ja. Ah. Ah, joh, vakantie heb je helemaal nergens voor nodig. Ja, ik... ja, wat is er met het weer gebeurd, joh? Wat heb je ermee gedaan? Oh, ja, dat is niet handig. Dat is niet handig. Ja, ik denk doe een, uh, doe een achtergrondmuziekje wat hier in de bak lag. Oh nee, ik heb een beetje gekeken van wat, uh, wat Wilco de laatste tijd gedraaid ge ge heeft en dat heb ik uh, een beetje bij elkaar gevoegd. Nee, precies. Uh, dat wordt um... Finally Begin, Goldfar Kits. Holding now she knows what I'm about. I start to play the silent car.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 Je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen, zeg. Goedemorgen! Ja, zijn we weer? We zijn er weer. Oh, deze microfoon klinkt, klinkt nu een stukje beter. Ja, hij deed het net een beetje, een beetje moeilijk. Een beetje vreemd. Ja, we zijn hier weer met allerlei uh, aparte berichten vandaag. En ja, ik... Ja, ik hoorde net iets over een paling. Dat ja. Vandaag die, een uh, trieste dag. Ja, er is een vis. Die wonen in een waterput in het Zuid-Zweese Brantenvik. Die was volgens de overlevering zeker 155 jaar oud. Nou, die is vast niet lekker meer. Maar er was een jongen die had het dier in 1859 in de put gegooid. En uh, meestal vroeger deden ze een paling in zo'n put. Want dan bleef het water helder. Want die hadden de insecten en alle beestjes eruit en zo. Dus had je in ieder geval schoon drinkwater. En uh, ja, hij was de, we hadden er dus zelf hier een in Spakenburg uh, van 85 jaar. En meestal wonen ze, worden ze maar een jaar of zeven, acht. Maar je kan dus de leeftijd vaststellen door het gehoorbeentje door te zagen... en de ringen onder een microscoop te tellen als bij een boom... Oké, je, je, je zaagt de paling door? Het gehoorbeentje van de paling. Moet je maar net weten waar die zit natuurlijk. hè? zou het niet weten waar die zit. Ja, maar ja, de, deze paling uit Zweden... die gaat nu onderzocht worden om te checken... of zijn leeftijd inderdaad overkomt met uh, de verhalen. De oude verhalen over die paling in de put. Oké. Okay. Ja, maar het is wel grappig Want ik heb dit berichtje dan weer van nu.nl... En, en in het Haars Dagblad staat gewoon een veel groter artikel. En dat had ik net gelezen. En daardoor... Uh, wist ik wat meer te vertellen. Leuk is dat. Ja, ja het is toch altijd, internet is toch altijd een beetje beknopt. Ja, hè? ja zeker weten. Ja, ik heb hier ook nog wel een apart bericht. Uh, een Vlaamse oplichterskoppel... had uh, al meerdere geintjes uitgehaald. Uh, maar nu uh, met hun eigen huwelijksfeest... Oh. Uh, sloegen ze de ultieme slag. Uh, Rudy en Christina... vierden hun... Uh, uh, partijtje in een café... en smeerden hem vervolgens zonder de rekening te betalen. Um, ja, en uh, uiteindelijk, uh, vorig jaar uh, trouwden de twee. Uh, ze hielden het bescheiden. Slechts 500 euro uh, kostte het feestje. Het bedrag is niet gigantisch groot, maar goed, uh, ze hebben het geld niet uh, eerlijk, uh, eerlijk betaald. En uh, in totaal maakten de, de Vlaamse Bonnie en Clyde meer winst. In totaal hebben ze al voor 20.000 euro uh, openstaan uh, Zo. bij uh, restaurants en dergelijke. En die steeds zijn huwelijksfeesten, Ze trouwen steeds weer voor het jaar. Nee, het, het, gewoon bij uit eten gaan en uh, weglopen. En oh, ja, ja. Allemaal van dat soort dingen, weet je. wel. Ja. Dus Le uh, ja, houd het in de gaten. Dus het lijkt me wel naar zien. dat je steeds over je schouder moet kijken. van dat er iemand uh, je in de smuzie heeft van oh, die was laatst bij mij. Ik zal hem even grijpen. En dat is een beetje vervelend. Tja, ja, sommige mensen kunnen ermee leven. Ja, precies. Hey, ik was vorige week was ik naar de. Uh, ...gay pride geweest. Oh, ja. leuk. Was was het echt leuk. Ik heb echt genoten. dat is ja, dus mega, mega druk. Maar erg ja, leuk. Ja, zo is altijd. Maar nu zie ik gewoon dat er... Uh, ...in Utrecht is er gisteravond... Uh, ...zijn ze met z'n allen uh, met rubberbootjes de gracht op gegaan. Want dat was een soort rubberbootmissie. Dat begon vorig jaar als ludieke grap En dit jaar werden er al zo'n duizend rubberbootjes geteld. En volgend jaar willen de organisatoren een wereldrecord gaan vestigen. En de reddingsbrigade was er maar Reddingwerkers controleerden ook op de fietsen af de kader. Nou, daar staat een foto in de krant ik denk van wow, het begint echt uh, bijna net zoveel te worden als met die gay pride. Weet je? Ja, nou, hopen dat ze deze keer wel alle trappen en zo uh, recht hebben zitten en dat er niet dingen naar beneden storten. Maar dat was ja, nee, ook in Utrecht? In Utrecht, dat weet ik niet. Maar ik weet dus wel dat dit allemaal rubberbootjes zijn. Het dus, ja, is alsof je een botswagen bent, dus het maakt allemaal niet uit. Dat is waar. Maar ik merkte vorige week, want uh, mijn vriend heeft ook een boot en die had zo van ga eens kijken of ik volgend jaar misschien wel met een boot wil, maar hij wil het niet volgens mij. Want het was zo druk en dan is het afgelopen en dan Zie je ergens daar bij de Herengracht en zo. Dan, dan, is het, dan, gaan, dan willen ze eigenlijk willen, al die boten weg. Nou, chaos. Maar het is, chaos, ja, maar wel, het is dat, wel heel leuk om gewoon dan boven langs te lopen. En lekker te gaan kijken hoe ze daar aan het, aan het rotstooien zijn. Om, ja, dat is wel grappig. Om ja. inderdaad al die mensen die niet kunnen varen te ja. zien. En, ja, heel ah, leuk. Je moet, ook, je moet ook geen mooie boot uh, meenemen. Nee, nee. Nou, dus die heeft hij die niet. Die mooie... heeft die niet. <laughs> Nee, sloep is denk ik altijd wel het beste, want die zijn natuurlijk meestal van staal en die hebben goede ja, stootranden. Er ja, kan je, weinig kwaad mee volgens mij. Als je mij. Mooie, die mooie nieuwe sloepjes, die zou ik niet meenemen. Nee, nee, nee, uh, nee. Maar ik heb genoten, dat dus was echt enorm veel te zien, al die mensen. Wat ik me wel weer dacht van, waarom moet iedereen nou toch zo vreselijk veel zuipen? Want we waren er om half drie en er stonden mensen echt, die hadden echt tassen vol met uh, bier en, uh, en wijn en... Ze waren bezig de hele tijd en het was bloody hot. Dus nou ja, na de hand kom je ook mensen tegen en die zijn er helemaal van het padje af. Wie, wie was bloody hot? Het weer was bloody Owe hot. Oh, het weer. Okay. En mensen zijn helemaal van het padje af. En uh, dat je, ook, je ziet ook mannen zie je in van die net truitjes en met zo'n van die leren rokjes aan. En weet ik wel wat. Dus ik zei ook al tegen mijn vriend van, nou volgend jaar moet je gewoon zo'n net truitje aandoen. Maar dat uh, zag je nog niet helemaal zitten. Nee, het was zelfs zo dat hij ergens even, naar het, uh, even ging plassen en zegt iemand anders, zal ik hem even vasthouden? En hij had echt van, Hoh? dat willen we niet hoor. En dat was wel heel, heel grappig. Ja, dat heb je als je daarheen gaat. Ja, dat, maar je uh... loopt wel grijzend rond wat je, wat je allemaal ziet gewoon. Het is echt uh, fantastisch. Ik vond het een hele leuke ervaring om mee te maken. En ik heb zelfs zo zelf van, nou, misschien wil ik volgend jaar wel weer. Of anders een keertje weer. Want het is toch ieder jaar. Eerste weekend van uh, augustus. Ja, ja, ik ben er ook regelmatig geweest. Ja. Weet jij niet? Nee, dit jaar... Uh, nee, Even overgeslagen. Ja. Ja. Ja. Ik had zes dingen die ik moest doen en uiteindelijk ben ik in mijn bed blijven liggen. Daar kwam het ongeveer op. Ja, dat is hè? Ja, keuzestress. Dan ga je, Dan ga je plat. Ja, ja, ja. ja, ja. Huh? Ik vind het echt gaaf, dat eindeloze gebabbel op de radio. Maar nu val ik eindelijk in slaap. Toebak leeft vanaf de Tolweg op CFM Zandvoort. I don't De tolweg op Siervim, Zandvoort. En dat was uh, Pink met uh, Sober heet het nummer. En daarvoor uh, Stronger van de Phantoms. De Phantoms? Uh, nee, de uh, Pheromones. sorry. Oh ja, Pheromones. Fer de Pheromones. Oh. oh, ik dacht wel, ik merkte wat. <lacht> nou, weet je wanneer ik ook wat gemerkt heb? Gisteravond om 6 uur. Heb jij iets gemerkt? 6 uur? Um, um, um, um. Even teruggraven hoor, een tijdje terug. Nee, nee helemaal, helemaal niks. Nou, er was dus gisteravond was er dus een, een, een global peace meditation. Over, all over the world. En uh, er zijn meer dan oh. 100.000 mensen die hebben uh, ingeschreven dat ze dat zouden doen. En uh, dat, ik vind het wel heel apart. Ik heb gisteren wel gemediteerd. Maar ah. niet, om, niet om die tijd, niet om zes uur. Ah, okay. Maar om één om uur s'nachts om in slaap te komen. Oké, okay. nou ik zou eens moeten twitteren, want je hebt wel hashtag I am peace, En ik heb dan het idee van nou, er is er iets geweldigs gebeurd daar. Maar het zijn uh, altijd van die, is die... het nou opgelost? Dat is de vraag. Nou, ja, ik, is uh... de, wat gaat, het mediteren was dus eigenlijk uh, voor de Oekraïne. En uh, uh, ze, ze zeiden ook, laten het conflict in Oekraïne niet nog verder escaleren... want een kernoorlog kan het gevolg zijn... Als heel veel mensen met volle geestelijke kracht... en tegelijkertijd wereldwijd mediteren voor het vrede... dan kan dat gewicht in de schaal liggen. Het komt er nu op aan. Doe mee. Nou, en, uh, het is wel uh, heel apart, vind ik. Dat, het, uh, dat, het, dat je weet dat je op dat moment niet de enige bent die dat uh, ja, Ik ga wenst. eens even opzoeken of, of er al vrede is. Of er vrede is, ja. Is er al wereld vrede? vrede. vrede. Volgens mij krijg je geen reacties. Even kijken, even kijken, het zou dus... zo mooi zijn. Uh, hè? Iedereen wil peace on earth. Hè? Dat, uh, dat zegt ook iedere dame die meedoet met de, met de Miss World verkiezingen. Wat wil je voor de toekomst? Peace on earth. Oké. Okay. Oké. Okay, nou, nee. We, we, bestaat een site wereldvrede.nl? Ja. staat niks op. Helemaal niks. Het is heel stil daar. Het is heel vredig daar. En, en er wordt de vraag gesteld. Wanneer is er sprake van, een, van wereldvrede? Wat, wat houdt de wereldvrede nou eigenlijk in? En wat staat eronder? En, uh, daar ga ik nu even kijken. Uh, zodra iedereen elkaar accepteert en respecteert hoe diegene zelf is... Okay. ongeacht zijn huidskleur, uiterlijk en stel. Uh, en seksuele geaardheid. Ja. Hè? Want dat is toch ook wel een Nou ja, vorige week hadden we wel een beetje een wereldvrede gevoel, vind ik hoor. Toen met de gay bride. Dus dat vond ik wel uh, heel heel prettig. Maar, ja, maar ik denk ook dat de mensen die daar niet tegen kunnen... die zijn daar gewoon niet. En dat is ook prima. Dat is ook wereldvrede. Als jij iemand ja. ziet en die mag je niet... blijf lekker bij hem ja, weg. En dat is dus gewoon... iedereen paarden laten. Dat ja. Maar ja, het blijft natuurlijk wel zo... jouw persoonlijke vrijheid eindigt... waar die van de ander begint. Dus het moet ja. niet zo zijn van... ik wil echt gillend door de stad lopen... midden in de nacht en een belletje lellen. Nee. dat ja, En Je moet respect voor elkaar hebben. Ja, dat tast de persoonlijke vrijheid van de ander aan. Nou ja, kijk... Ik kan mensen soms helemaal niet respecteren... als ze heel erg uh, uit hun pand gaan en echt belachelijk doen. Nou, dat vind ik echt... Maar, maar moet je er wat van zeggen? Dat is moeilijk. Ik zag van de week een filmpje van een of andere... echt idioot. Die, um, die ging... Uh, ik zal hem straks maar even opzoeken en even op uh, Facebook posten. Ja. Um, die, die ging naar zo'n ghetto-wijk... in uh, Amerika. Ja. En die ging echt belachelijke... Ja, echt die pranks uithalen met die gasten. Oh, ja, die ja. werd op zijn smoel gemappt een aantal keer. Maar dan denk ik... Waarom doe je dit? Waarom? Ja, ik kreeg een flinke heis voor ze treden. Ja, maar ook gewoon gasten die dus gewoon een mes of een pistool trokken. Ja, ja. ja. Echt, joh. Hoezo ja. kort, lontje? Maar ja, ter tergen mensen gewoon niet. Waarom zou je mensen zo tergen? Omdat jij het leuk vindt, en worden andere mensen helemaal over een zeik geholpen. Nou, daar word je gewoon echt helemaal gek van. Ja. En dat kan je misschien beter maar niet doen. Tegenwoordig is men toch wel wat onverdraagzaam dan voorheen, vind ik. Zeker jongeren. Ja, of, of is het gewoon bekender? He? Ik denk dat ook heel veel, er wordt dat gezegd. Ja, alles is uh, slechter tegenwoordig dan vroeger. Ik denk dat alles veel meer naar buiten komt. Ja. Dat, we hebben veel meer, zeg maar, als er iets gebeurt, is meteen je Twitter, Facebook. Ja, dat is, is waar. Bij ons. Maar ik moet wel zeggen, ik vind uh, de mensen tegenwoordig, de jeugd, de jongeren. toch uh, vergeleken met toen ik jong was, haal ze nu wel, toch wel meer uit. Ja, toen deed je het we waren, zelf. Toen, we, hè? toen deed je het zelf, nu heb je er last van. Ja, nu, ja, nu heb ik er last van gewoon. Nou, ik heb het idee dat ik mensen geen last bezorgd heb. Maar, uh, nou ja, het zal wel. Dat all. denk je, maar ondertussen. Ja. Maar ondertussen. Ja, precies. Het <laughs> is Al J. met Hunger of the Pine. Sleeplessly embracing Butterflies And needles Line my seamed up join. In case, in case I need it In my stomach, or my heart, chain mail. Het was Al Jay met Hunger of the Pine. Nieuws uit Zandvoort. Ja, het is weer tijd voor nieuws uit Zandvoort. Dus, uh, nou, steek van wal. Wij gaan van wal steken. Er is uh, een 50 jarig huwelijksfeest geweest afgelopen week. De, de heer Jan, Jan Broers en Ineke Jan Broers-Sneider. En uh, het was tijd voor een feestje. Ze wonen al sinds 1970 in Zandvoort. Zijn er zelfs ook getrouwd in 1964... En de burgemeester is lang geweest om het echtpaar te feliciteren. Het ze hetgeen zeer gewaardeerd werd. En het bleef nog lang onrustig in de Nobelstraat. Dus namens Sassifemzand wordt van harte gefeliciteerd met jullie 50-jarige uh, trouwerij. Volgens mij is dat goud. Ja, ja? volgens mij wel, ja. ja. Maar het is ook iets wat je niet snel haalt. Nee. Uh, respect. Nee, respect. nee, ik ga het niet meer halen. Nee, ik, uh, ik ook niet. <laughs> uh... Jawel, jij kan het nog halen. Ja, ik kan het nog halen, maar dan moet ik wel eerst trouwen. Ja, ja, nou, hup. Aan de gang? Ja, aan de gang, ja. Nou, nee, laat maar. Um, ja, het, het is al uh, jaren een terugkomend uh, item. Moet de ri uh, richting op de grote krocht worden veranderd? Tot nu toe bleek het uh, bij praten erover. Maar uh, nu de wethouder Han Koonen uh, van uh, Ruimtelijke Ordening um, publiekelijk heeft gezegd. Uh, voorstander te zijn met de, het omdraaien van de rijrichting. krijgt de ondernemers die zich al jarenlang sterk maken uh, hiervoor uh, steun van onverwacht dus uh, ja waarschijnlijk wordt uh, een beetje gelukkig uh, wordt die uh, rijrichting andersom. Nou, ik weet niet of ik het goed vind of niet. Nou, we gaan het meer. Nee, het, het is wel makkelijker om dus zeg maar te komen. Oh ja, je, je gaat zo automatisch langs die kerk en dan ja. gelijk uh, langs uh, Albert Heijn en zo kan je zo het dorp in. En nu moet je steeds via de Oranjestraat nou oh ja, zo had je ja. het verkeer omgeleid vanuit de stad. En als je het omdraait en al die toeristen komen zondags... en dan zitten ze allemaal uh, zitten ze midden in het centrum... dan denk ik van ja, je kan beter zorgen dat ze uh, wat makkelijker geleid worden... naar de parkeergarage. Maar ja, dat uh, maakt niet uit. Ja, maar als ze dan, dan toch gaan, daar gaan veranderen... dan kunnen ze beter dat ook meteen aanpakken. En inderdaad die, die, die lijn die parkeergarage in uh, goed maken. En, uh, ja, en duidelijk maken waar het strand is. Dat is... Uh, een Dat is waar. Er is vanavond is er een uh, beachparty op uh, swingstation uh, bij Clubnatiek. Strandcentry, permanente strand nummer 23. Er is ook een barbecue uh, buffet. Ik zou even kijken, want volgens mij krijg je korting als je van tevoren een kaartje via uh, internet haalt. En uh, ja, als het goed is gaat, in de loop van de middag wordt het weer beter. Dus uh, ik zou zeggen, pak je bikini en pak je leukste strandoutfit en uh, neem we je dansschoentjes vast mee. En dan ga je daarna gewoon door en lekker swingen. Lekker, lekker. Ja toch? Ik, ik heb er nu al zin in. Ja, ik hou er wel van hoor. Ja, ik ook. Het, uh... Ja, en de kaartkoop voor de DTM uh, op het circuitpark Zandvoort is uh, afgelopen dinsdag van start gegaan. Al uh, vanaf uh, 17 euro kun je zondag 28 september dit sensationele uh, tourwagenwedstrijd uh, bijwonen. Met uh, onder andere Audi's, BMW en uh, Mercedes-Benz. Ja, nou, als je uh, graag... Erheen wil, moet je... Ja, kaart kun je bestellen via internet. De site van Speedpark Zandvoort. Dus ja, de kaartverkoop is gestart. Ga je erheen? Weet ik nog niet. Jij houdt er wel van, hè? Ik houd er wel van, maar ik... Ja, af en toe. Ik ben meer van de motoren, dus ik ga vaak naar de Ja, en Assen. Ja, leuk. Er is woensdagochtend in de Bibliotheek Zandvoort aan het louis Davids carré is er steeds een boeiende activiteit speciaal voor senioren. En op woensdag 20 augustus, oh dat is dus niet aanstaande woensdag, maar over een week... geeft een voorlichter van de Hersenstichting Tips over Gezonde Hersenen. En gaat in op wat we weten over hersenen en slaap en hersenen en bewegen en hersenen en voeding. En over hoe je je hersenen kan trainen. Ja, en waarom is het in heel snel nou voor senioren? Ik denk, dat moet gewoon ook voor uh, pubers zijn. Dat lijkt me een ja, heel ja, goed idee. Sowieso is het goed om je hersenen te trainen. Ja, precies. Alle vier de onderwerpen zullen dus worden toegelicht vanuit de stand van zaken betreffend het hersenonderzoek toegangsprijs is het wel deze keer. Nou, ik ben bereid om mijn zoon 5 euro te geven. Ik kan hierheen. Maar uh, hij is van 10 tot half 12. Een aanmelden kan bij de balie van de bibliotheek of via de website. En volgens mij is dat gewoon ww.bibliotheek Ken, uh, of zo, dacht ik. Er is nog een andere manier hè, om uh, je hersenen te trainen, of eigenlijk ja? te voorkomen Vertel. dat ze afbouwen. Vertel. Minder alcohol drinken. Oh, ja, dat is, dat is waar. Ik voel me ook nu al best wel goed, want ik heb er gisteren uh, keurig ingehouden. Netjes, netjes. Ja, toch? Ik dacht, ja, het wordt een zware uitzending met aan. Nou, ik moet zeggen, ik heb wel eens een uitzending gehad... dat ik na dan terugluisterde van... ik kon horen dat ik toch nog een beetje aangeschoten was. Terwijl ik oh, gewoon yes. geslapen had, hoor. Ik dus, ja, uh, ja, zeg ook dat je niet mag rijden, hè? Als je de avond ervoor flink doorgezakt bent... en de volgende ochtend denk je van... het gaat weer, ik ga naar mijn werk. Oh, dit... Er zit gewoon nog genoeg alcohol in je bloed. Ik heb, ik heb het ook wel eens gehad dat ik inderdaad... Uh, een gezellig avondje en dan volgende ochtend... dat je zo in de auto zit en dat je denkt... Ah. In Niet de... helemaal verantwoord. Nee, precies. <laughs> maar ja. Nou ja, Echt. kijk, we leren ervan, hopen we. Ja, dat, uh, daar gaan we dan maar vanuit. Ja. Nieuws uit Zondvoort. Ja, en dat was uh, uh, Casual Fire met Scarlet Red. Dat is een, uh, een meisje uit... Uh oh, hij gaat er wat fout met Wacht even, uit. Dit is gewoon een, een akkoord. <laughs> we zijn helemaal akkoord met alles wat wij hier ja. vertellen. Akkoord. Oké, okay. afgesproken. Wilt u reageren? Dat hebben we liever niet. Nou, nee, precies. We willen we allemaal... ook alleen positieve feedback. U kunt wel reageren via onze Facebookpagina. Ja. Die pagina heet dus gewoon Toebak Leest. Ja. Maar ik moet zeggen, het lijkt wel alsof er steeds minder reacties komen. Ja, op de, ja, ja, op de ja het is een beetje ah, jammer. We moeten ook weer even wat leuke dingen posten. Want, uh... nou, ik, ik, post, ik heb in ieder geval een leuke Goedemorgen gepost. En dat is wel heel grappig, want het was dus... Zie je... Uh, dat is een, de paling. <laughs> ja, ja. ja, precies. Nee, maar ze dachten. Uh, uh, If Adam and Eve had been Chinese. En er staat... You would still be in paradise because they would have eaten the snake instead of the apple. <laughs> nou, oké. Okay, dat was helemaal prima. Ja. Nou, dat ja, dat is, vind uh... ik wel een leuke. <laughs> maar, ja toch? We moet moeten een beetje positief zien hoe het allemaal gaat in de wereld. Want uh, ik denk ook dat je ook moet genieten van kleine dingen. Want uh, je weet gewoon niet, je weet niet wat er morgen komt. Dus uh, leef het nu. Wees, ja. uh, so, wees uh, what happy. Wat een zware worden Wij? zo, ja. wijzer worden op de vroege ochtend. Ja, maar je hoort ook van die enge dingen van, goh, we worden straks over, overspoeld met fruit en groent, omdat we dat niet kwijt kunnen. Ja. Maar aan de andere kant uh, gaat het helemaal fout, dus moeten we nou gaan hamsteren of niet? En, en dan zit je wel eens te van, ja, moeten we dat maar... nou wel of niet? Ik weet het niet hoor. Maar ik denk dat we uh, gewoon tegen alle studenten moeten zeggen dat ze ook groent en fruit moeten gaan eten. Oh, en dan komt het wel op allemaal. En dan uh, is er geen probleem. Dat, uh, dat geloof ik. Uh... Jij gelooft dat helemaal heilig? Ja. Nou. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Maar ja, wat hebben we nog voor uh, opmerkelijke ja, berichten? Een aantal maanden geleden werd, kwam er een bericht naar buiten... dat uh, porno niet zo slecht zou zijn uh, voor je. Of eigenlijk helemaal niet slecht voor je. Dat het geen negatieve effecten zou hebben. Als je Alleen, boven uh, de 18 bent, hè, waarschijnlijk. Ja, als je boven de, ja, de, ja, de 18 bent. Ja, laten we er wel even bij zeggen. Ja, ja, voor dus onze jonge geen, luisteraars. Ja, onze jonge luisteraars. Nee, porno kijken onder de leeftijd van 18. Gewoon netjes wachten. <laughs> um, ja, <laughs> dat heb ik ook altijd gedaan. Um, ja, maar in ieder geval, uh, ja, er is nu een onderzoek gedaan uh, of dat nou zeg maar zo is. En voor mannen is het minder schadelijk dan voor vrouwen. Maar voor, want voor vrouwen, die schijnen nogal uh, snel een uh, um, ja, hyperseksueel te worden van porno. Uh, oh, nou porno. Dat, dat heb ik eigenlijk niet. <laughs> ik moet ja, eerlijk dat... zeggen, ik vind het uh, een beetje gênant eigenlijk. Een beetje gênant om naar porno te kijken omdat ik toch misschien nog steeds in mijn hoofd heb van dat het niet mag of zo. Ja. ja. Misschien komt het daardoor. Ik weet het ook niet. Maar ik, uh, ik heb er niet zoveel mee. En uh, ja, er zijn mensen... Ik heb het idee dat mensen mensen er heel veel naar kijken... en die naar extreme dingen kijken... dat het ook heel extreem vreemde mensen zijn. En die wil ik gewoon ook heel... Uh, gelukkig weet ik het allemaal niet van de mensen. Stel je nee, voor dat je gewoon door de kalfstraat loopt... en dan zie je gewoon boven je hoofd allemaal van die, uh, van die uh, teksten... Wellen, dat je eens een glimp uit hun uh, laatstgeziene film ziet ik denk van, nou, dat het een heleboel inderdaad zijn. Dat je allerlei lichaamsdelen ja, ziet komen. Ik, ik denk dat je ook uh, uh, dingen ziet. die. Uh, niet dat niet je doet. echt zo iemand ziet lopen. En dan denk je nou heel normaal. En die doet dan aan rare dingen. Dat ja ook... precies. Dat wil je eigenlijk niet weten. Nee, en, uh, nee laat maar. maar en als... vertel het me ook niet. Ik ben niet geïnteresseerd. Nee precies. Ik vertel me een leuke mop. Vind ik leuk. Uh, we zingen een leuk liedje voor me. En uh, ja. heb het gezellig met elkaar. Maar uh, ik wil niet weten wat je allemaal doet. En er is wel één probleem zeg maar, met, uh, met zeg maar, de opkomst van uh, vrouwen die uh, lichtelijk verslaafd beginnen te worden aan uh, porno. Is dat uh, de internetsnelheid, uh, als we met z'n allen, als al, ze maar, allemaal zouden gaan kijken, dan kan het internet het niet aan. Oh, dus, nou door uh, al die mannen kan het het al bijna niet aan volgens mij. Nee, precies, daarom. En nou, uh, nou is het van, oh, oh vrouwen zijn, uh, ja, nou, beginnen verslaafd te raken. Ja, denk dat. we moeten, nou, dat tegenhouden. We moeten het tegenhouden. god. Oh, wat is slecht bericht dit. Ja, zeker weten, zeker weten. Nou, ik heb uh, nog een nieuwtje ook voor... Nou, nieuwtje, dit is meer een feit. Vandaag is het de tweede zwarte zaterdag in Frankrijk. Voor alle mensen die dus naar Frankrijk op vakantie gaan. Het kan in het zuiden van het land erg druk gaan worden. En zondag wordt het ook een drukke dag. Zaterdag, uh, ik denk dat dit vorige week is waarschijnlijk... werd een record gehaald met bijna duizend kilometer file op de Franse wegen. En de drukte begint nu zaterdag al vroeger. drukst wordt het naar verwachting rond het middaguur... Het belangrijkste knelpunt is de route door de Rondevallei. En in het westen loopt het verkeer vast bij de tolstations op de A10. Vanaf Parijs via Orléans naar de Spaanse grens. Dus ik zou zeggen: Weet je. Ga nog even je bagage nog een keer bekijken. Of je niet te veel bij hebt. En vertrek gewoon een beetje rond het middaguur. Ja, ik, ik, ik, hoor altijd, ik hoor altijd van die tips: van... Ja, dan ga ik heel vroeg rijden. Of heel laat. Ja. En dan denk ik: Ja, hartstikke leuk. Maar het staat gewoon helemaal vast. De hele dag. De dus hele dag, ja. Ga gewoon. Een, dag, gaan een maandag een dag dag of zo? Maandag. Doe ja. gewoon ja. thuis even rustig, alles. Ga ja. dan om vakantie. En, en dan ga je ook uitgerust weg, denk ik. Ja. En, geniet, ja, en geniet van je reis. Maar het punt is wel dat mensen natuurlijk heel vaak hebben: van, heb je van zaterdag tot zaterdag heb je een huisje. Dus je moet op uur of drie zijn, misschien dus vier uur. En dan uh, hebben ze, over. Oh, we moeten op tijd zijn. Nou ja, weet je, nou, dan ben je maar een, een, een. Dan mis je één nacht op je vakantieadres. Nou, jammer, weet je. Ja. Kijk, kijk ik. Ik ga zelf altijd gewoon met de motor weg. En dan je ziet wel. Hè? Zie ik wel waar. Ja, ja. ja. ja en dan heb je, ik heb nooit last van, oh, zwarte zaterdag. Nee. Dat soort dingen. Nou, ik, ik ging altijd in september. Ik ben ook een keer drie weken naar Zuid-Frankrijk gaan. Het was dus inderdaad via de ANWB-blad of zo'n huisje of een appartement voor zes personen. En het was maar 400 gulden toen. Hè? Ja, voor drie dat... weken in september. En toen bleek dus ook, toen kwamen we aan voor zes personen. Het was gewoon één grote woonkamer. En dan had je nog een slaapkamer, en twee personen bed. En dan had je in de kast had je nog twee bedden. En dan had je nog een opklapbed in de, in de woonkamer. Waar ook twee mensen konden. Nou, we waren echt heel erg blij van we met z'n tweeën waren. Maar als je dat zo lang doet, dan, dan, ben je, dan ga je gewoon eerder weg als je geen zin meer hebt. Ja. 400 het, gulden, hè? drie weken. Nou, dat is het leuke. Dat ja. snap ik ook niet. Al die mensen in die vakantie of vakantie gaan. Als je geen kinderen hebt, ga lekker. Een paar in weken lang. Ja. ja. Ga lekker of voor de vakantie. Of na de vakanties. Want dan... Maar ik moet zeggen Zuid-Frankrijk, het was echt een plaatsje net zoals Zandvoort. En je merkt hier in Zandvoort ook zodra de schoolvakanties om zijn dan kan je hier weer een kanon afschieten. Zowat. Ja. En dat, het was daar eigenlijk ook hoor. Daar ja. was ik verbaasd over hoor in Frankrijk. Want uh, ja. volgens mij is het in Spanje en zo is dat veel minder. Ja, maar daar in Spanje heb je natuurlijk ook al die bejaarden. Al die bejaarden. Oh. Die bejaarden. Oh. Dan krijg ja, je ik hoor er ook al bijna bij. Ja, ja uh, klopt. Uh, nou ja. Goed, <laughs> <laughs> okay. ja, tijd ik, voor muziek. <laughs> zo is dat. We'll Is Stoepak Leeft met Jolande, Wilco en Marcus. Nou, Wilco is er niet hoor, vandaag. Maar we gaan hem zo even bellen. Ik heb hem net een bericht gestuurd. heeft hij nog niet op gereageerd. Nee. Maar het uh, gaat goed komen. Ja, hij en een mobiele telefoon, dat is het niet helemaal, hè? Nee, het, uh, maar hij is, hij is wel aan de, aan de smartphone. Dus uh, hij, hij, hij, hij gaat de goede richting. Ja. Heb je trouwens ge, gehoord het bericht dat... Uh, en een man is uh, behandeld in Toronto. Die heeft symptomen die doen, denken aan ebola. Ja, ja. En heftig, uh, hij heeft grieperig en koortsachtig verschijnen. Hij kwam dus terug uit Nigeria, waar de noodtoestand werd uitgeroepen. En voorlopig wordt hij in quarantaine gehouden. Maar ik zie hier ook in de krant een artikel van, uh, dat ze zeggen... dat Nederlands die naar West-Afrika gaan... kunnen er beter geen rauwvlees of bushmeat eten. Uh, bushmeat is vlees van wilde dieren, zoals apen. En reizigers doen er ook goed aan om geen contact te hebben... met zieke mensen en wilde dieren. Nou ja Ik denk dat het ook nooit zo goed afloopt als je contact hebt met een wild dier. Maar die advies heeft dus het Rijk Instituut voor Volksgezondheid uh, gegeven. En uh, tevens hadden ze gezegd dat het risico dat het in Nederland opduikt zeer klein is. Maar het kan de komst niet helemaal uitsluiten. Maar er geldt geen negatief reisadvies voor de getroffen landen. En die getroffen landen is dus Nigeria, Guinea, Sierra Leone en Liberia. En in die regio is... Uh, is het ongeveer een half jaar geleden uitgebroken? Maar er zijn dus op het moment zijn er al iets van 961 mensen aan overleden. En de uitbraak is wel de grootste en langste ooit geregistreerd. Dus uh, ja. Zeggen dus, uh, ja, hele uh, ja, lange ik, ik, ik, ik, ik zou er niet zo snel, uh, snel heen gaan. Ook al is er geen negatieve reisvervies. Nou ja, weet je, het is gewoon eng. Ik bedoel, zijn mensen. Ik, ik ken ook uh, een, een familie van mij die zit daar. die stage loopt die. En dan is dat best wel eng, weet je. Maar ja. ik, ik ga er wel van uit dat, uh, dat ze sowieso uh, verstandig zijn... om uh, een beetje uit de buurt van mensen te blijven. Ja. En, uh, en ook, uh, ja, ze zeggen ook van... Uh, misschien moet je toch maar zo'n mondkapje dragen of zo. Nou, ik, ik heb wel een stukje gezien hier over Nederland, zeg maar. Stel dat het hierheen zou komen. Um... Overleeft het hier als het uh, frisser is, dat is ook de nou, vraag. Dat wel. Dat is het probleem Alleen. Uh, dat is wel maar, een probleem, hè? Ja, dat is wel. Ja, ja. <laughs> voor hem ja. niet, voor dat virus niet. Nee, het virus <laughs> ja. wil graag blijven leven. Ja. Nee, maar uh, we hebben hier best wel alles goed voor elkaar. In, uh, als je die quarantaine... Ik had daar een stukje op tv over gezien. En dan hebben ze echt een systeem met allemaal onderdruk en zo... zodat bacteriën alleen in die ruimte kunnen... en niet, nou, niet naar buiten kunnen. Ja, ja, ja. ja het is echt, echt, we hebben dat wel goed voor elkaar. Ja? Dus daar okay. hoeven we allemaal... Uh, Stel dat er iemand hier, dat hopen we natuurlijk niet, maar dat er iemand hier in Nederland komt. Um, die het virus heeft. En die zit in een hele, die zit daar op de Gay Pride of in een hele volle tram in Amsterdam. Ja, dan hebben we dan denk ik wel dat, dat, uh, dat we feesten. Dat vind ik altijd wel dan. Uh, dus misschien is het ook slim om nu gewoon grote massa's mensen te mijden. Dat je ja. daar gewoon niet bij gaat. En dat je gewoon inderdaad zegt van uh, heb je, uh, ga lekker met je auto. Ga lekker de hei op. En blijf daar gewoon drie weken zitten. Ja, tegen die je... tijd is het misschien een beetje uitgeraast. Ja, nou, gewoon... In... Ja, zolang het geen nieuwe overdrachten zijn. Want iedere overdracht... Ja. En de, de, het wordt pas Eigen... na drie weken, de drie weken... Ben je de pijp met of zo. Ik weet het niet precies hoor. Het grootste risico is zeg maar, de vlucht van dat uh, uh, van land terug naar Nederland. Ja, ja, je zit je in een, in een vliegtuig met heel veel mensen. Ja. En alle lucht wordt gerecycled. Met nee, allemaal met het, het... airco-systeem gaat ja. het hele vliegtuig rond. Ja, inderdaad. Alle, alle gevolgen niet. Ja, ja. Nou, laten we hopen. Laten we toch maar weer even een meditatief moment doen voor iedereen. Ja. Dat ze mediteren dat het maar gauw afgelopen mag zijn. Um... Om... Ja, nog een ander leuk dingetje. Uh, mocht je je visite... Kijk, mijn visitekaartjes zijn denk ik niet zo heel veel waard. Uh, ik denk niet dat ik die kan veilen. Maar uh, een uh, medewerker van... Uh, of een oud-medewerker van Apple... Die heeft ze uh, oude visitekaartjes en ze... Um, en zijn naamplaatje en zo van, uh, van Apple heeft hij uh, um, op een veiling gegooid. En dat heeft 80.000 uh, dollar opgeleverd. Oh, wie is dat dan? Is dat nou, Bill Gates of zo? Nee, uh, de, de, de Apple uh, visitekaartjes zijn van de persoon uh, die uh, Sam heet, en zijn achternaam is Zoom wel Samsung. Oh, okay. Dus hij heeft een Apple kaartje waar Samsung op staat. Oh, dat is wel grappig. Ja, ja het is super grappig, maar om er nou 80.000 uh, dollar voor neer te leggen. Nee, maar kijk, uh, het, uh... misschien zijn het wel duizend kaartjes. weet je, Zijn ze 80 euro per stuk of zo. Ja, nou, dat vind ik ook... Uh, ja, moet je mee... wat ja. moet je ermee? Nou, dat maakt niet uit verder. Ja, maar uh, goed, uh, alles bij elkaar. Uh, is het is wel grappig. Dat, uh, ja, Samsung. Ja. ja, dat is het idee gewoon. Ja, dus, welke, van welke volgende nummer heb je nog dat je. Uh, ik heb nog een nummertje voor, ja, voordat we het nieuws ingaan. Uh, even kijken. Dat is Happy. Happy ending, sorry. Van de Strokes. Oh, hmm. Zijn we nog heel even? Dat was happy ending van de Strokes. Ja, we gaan zorgen voor een happy ending van het eerste uur van uh, Toebrug leeft op uw radio. En het is bijna negen uur. En dan gaan ja, en we zo nog even langs het toenaal. En voor onze happy ending hoef je niet eens bij te betalen. Nee, nee, nee, zeker niet. Nee, maar Wilco die gaat straks even inbellen. En dan, ja. uh, dan kunnen we hem even spreken. En uh, ja, we hebben nog allemaal veel meer dingetjes. We gaan even kijken wat er gebeurd is op, uh, is het vandaag, 7 augustus? Het 9 is... augustus nee, door zo. de eeuwen heen. Ja, ja ik ja. moet me even inlezen. Ik ga het gauw even doen. Ja, dat gaan we zeker, uh, gaan we zeker doen. En dan uh, zien we jullie zo terug, denk ja, ik. Ja, zeker. En in de Aether op 106.9. Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.